Ik ben Thomas en dit is het nieuws. Het glazen huis van 3FM staat dit jaar in Den Bosch. De hele ochtend reden DJ's Wijnand, Barend en Sophie rond in een geblindeerde touringcar. Die stopte midden in de hoofdstad van Brabant, waar ze op de markt werden opgewacht door de burgemeester. We zijn op locatie, we staan op een geweldig plein. Oh. En ik meen dat hier... Ja, het zou... Bent u toevallig de burgemeester van Tilburg? Uh, nee, toevallig yes. niet. Oh, nee. <laughs> waar zijn wij? Nou, we zijn in Kijk, Ja, Den nee, Bosch! Ja, ja. Hey, en even, en even, en even officieel. Want het was natuurlijk een flauwe grap over Tilburg. 3FM, Serious Request, editie 2025, is in Den Bosch! Tijdens Serious Request zal geld worden ingezameld voor Spieren voor Spieren. Dat is een stichting die opkomt voor 20.000 kinderen met een spierziekte in ons land. Het lijkt erop dat Amerika rekening houdt met een nieuw conflict in het Midden-Oosten. Amerika haalt veel ambassademedewerkers en andere mensen terug uit de regio. Waarom, zeggen ze er niet bij. Maar een Amerikaanse krant schrijft dat er mogelijk een aanval komt van Israël op Iran. De zorgen over het klimaat zijn gedaald. 61 procent van de Nederlanders is bezorgd over klimaatverandering. Twee jaar geleden was dat volgens onderzoekers van Ipsos nog 71 procent. Vooral jongeren zijn minder bezig met het klimaat en meer met andere dingen dingen zoals de wooncrisis en oorlogen. En 100 Nederlanders in Egypte trekken vandaag hun wandelschoenen aan voor een pittige tocht. Ze willen in drie dagen naar de Gazastrook lopen om aandacht te vragen voor de situatie van inwoners daar. Faisal is een van de lopers en vertelt wat ze allemaal gaan doen. Tweeënhalve dag gaan wij lopen naar Rafa, naar de grensovergang. We blijven op Egyptische grond. Uh, daar zullen wij dan ook een, uh, een sit-in gaan houden van een dag of twee. Hopelijk om zo ons statement te kunnen maken, om de aandacht te kunnen vesten. Om hopelijk ook internationale druk te kunnen creëren. Uh, om uh, zodanig uh, de hulpgoederen naar binnen te kunnen laten. In totaal doen 3000 mensen van over de hele wereld mee. Israël is er niet blij mee. De minister van Defensie roept... Egypte op om deelnemers van de mars naar Gaza tegen te houden bij de grens. Het weer nog een zomerse dag met veel zon. Af en toe is er wel wat sluierbevolking, maar het wordt vanmiddag flink warm. Rond de 25 graden op de Wadden. In het binnenland kan het wel 30 graden worden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn helaas nog wat problemen in de regio, waardoor de ochtendspits maar niet echt op wil lossen. Um, in de Koentunnel richting het zuiden staat een auto in brand. Uh, de weg is daar helemaal dicht bij de tunnelbuizen. Omrijden kan via de Ring Noord en dan via de Zeeburgertunnel. Um, wat hierdoor opvalt zijn ook files op de A5 en de A8. Voordat je de A10 op kunt, een file van 30 minuten in beide gevallen. Verder hier en daar ook nog wat andere zaken hoor. Op de A2 bijvoorbeeld vanuit Utrecht file. Vanaf Breukelen 7 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 I'll mm be -hmm. so my, kept you so my life. I'm yeah. not yeah.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 dit right, is ZFM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 Ik heb hem niet. Tell me, am I dreaming? or is this reality? Every time I close my eyes, you're there